9 uur, Joris Tobinitski met het NOS-journaal. De Syrische president Assad heeft toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt... in de oorlog die zijn land al twee jaar teistert. Volgens hem kan niet één kant in dit conflict de schuld krijgen. Daarmee doelt hij op zijn eigen troep enerzijds en de rebellen anderzijds. Dat zegt Assad in een interview met het Duitse blad Der Spiegel... dat morgen verschijnt. De aannemer die bouwt aan de A2-tunnel in Maastricht... moet snel opheldering geven over mogelijke uitbuiting van werknemers... Dat wil de stuurgroep die de leiding heeft over de bouw. Tientallen Poolse en Portugese werknemers... zouden volgens Dagblad de Limburger... veel te veel betalen voor onderdak in slooppanden. De provincie Limburg heeft een onderzoek aangekondigd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is 50 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten in sporttassen... die tussen een lading metalen kasten in een container waren verstopt. De cocaïne kwam Nederland binnen op een schip uit Panama... Justitie onderzoekt nog van wie de lading afkomstig is en voor wie die was bedoeld. Ongeveer 125.000 mensen kwamen vandaag al op de Open Huizendag. Dat zijn er 20.000 meer dan bij de laatste editie in april. Er waren 5.000 huizen minder te bezichtigen dan een half jaar geleden... zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Er kwamen vooral starters kijken. De makelaars concluderen uit de extra belangstelling dat de huizenmarkt weer aantrekt. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over een mogelijke aanval vanochtend op een doelwit van terreurbeweging Al-Shabaab in Somalië. Buitenlandse troepen zouden een huis aan de kust hebben aangevallen. Mogelijk waren ze op zoek naar een Chechense leider van de islamitische terreurbeweging. Aan beide kanten zou een dode zijn gevallen. Sommige strijders van Al-Shabaab zeggen dat de aanvallers Britten en Turken waren. Maar volgens anderen ging het om Amerikanen en Fransen. Het weer vanavond en vannacht droog, er zijn opklaringen... en er kan nevel of mist ontstaan. Morgenochtend lokaal mist, later op de dag af en toe zon. Het wordt morgen een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Mozart's Cossie van tutte op 15 oktober. Over wispelturige vrouwen en overspelige mannen.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 Alleen nog dit jaar. Geen bijtelling op nieuwe elektrische leaseauto's. Stap over en profiteer van extra voordeel. Kijk op projecta15.nl Nogmaals goedenavond. We gaan even langs de velden. Tien man van Roda redden het nog steeds tegen elf van Peck Zwolle. Arman. Nog altijd 0-0 de stand na 60 minuten voetbal in Kerkrade. Ja, het moet van Pek Zwolle komen. Want Roda die, uh, gaat alleen maar verdedigen nog. En Pek valt me dan toch een beetje tegen. Hoor, gezien dat goede positiespel dat ze begin van het seizoen speelden. Maar dat is gewoon verdwenen lijkt het. Pek wacht op het eerste doelpunt sinds 14 september. Dat heeft het nog altijd niet gevonden. Het staat hier nog altijd 0-0. Nakkie hoeveel is het daar? Frank Vierleit? Het is 0-0. Het leek zo goed te beginnen met een paar goede acties bij NAC en ook eentje bij Herakles, Maar inmiddels is het niveau weg en het avondje NAC, je merkt het ook aan de sfeer in het stadion, moet nog beginnen. Het is dus nog altijd 0-0 na 20 minuten. De doelpunten vielen vanavond in Deventer bij Andy Houtkamp. In de eerste helft drie stuks in het eerste half uur, maar daarna is het een draak van de wedstrijd geworden. <laughs> niet om aan te zien. Het is 3-0 en uh, ik verwacht niet dat er heel veel zal veranderen. Of nu het moet dat graag gebeuren als Antonia weer weg is. Vanaf de linkerkant gaat hij een voorzet geven. Antonia krijgt hem. En schiet op doel. Maar de keeper ligt in de weg. En dat is keeper Johnson. En bijna in tweede instantie er toch nog in. Maar het staat 3-0. En er is echt helemaal niets meer aan. Castle manoeuvres in the dark met live and die. Roda Peksolle, arman. Oh, nu kan de Mouje misschien scoren. Nee, nee, nee. Het staat 0-0 nog altijd. Maar er leek een hele grote kans aan te komen voor Roda JC. Via eenvaller de Mouje net in het veld gekomen. Hij heeft uh, William Pluim vervangen. En dat kwam, die kans kwam tot stand door uh, slecht werk van uh, Daryl Lachman... de verdediger achterin bij uh, Zwolle. Die uh, wilde wat nonchalant uitverdedigen. En de Moesje dacht die bal af te pakken. En dat doet hij toch gewoon volgens de regels, zou je zeggen. Oh, Hiegler fluit voor een overtreding in het strafschopgebied. Maar Lachman loopt gewoon tegen zijn eigen hak aan. En uh, de Moesje had door mogen gaan. Maar Hiegler oordeelde dus anders. En het publiek hier in Kerkrade wederom heel boos op de scheidsrechter. Dennis Hiegler. die in de eerste helft dus ook al een strafschop gaf... aan Pek Zwolle en een rode kaart uitdeelde aan verdediger Bonneva. Maar goed, de Mouze mocht niet verder. Spelers van Roda blijven protesteren tegen Higler. Maar het spel is inmiddels gewoon weer hervat. Aan de andere kant waar Couto nu een doeltrap voor Roda JC mag nemen. Maar Higler die legt het spel even stil. Die gaat naar zijn grensrechter. Heeft hij wat gehoord? Of nee, hij loopt naar Ruud Brood. De trainer van Roda die al de hele wedstrijd heel erg boos is op Higler. Je ziet hem koken. Je ziet hem ageren tegen de vierde man. Over, rond, rond die strafschop vooral natuurlijk voor uh, Aschente van Peck. Hiegler die uh, heeft nu even met Brood gesproken. Zegt hem dat hij moet kalmeren. En uh, Brood die, uh, nou ja, die accepteert dat lijkt het. Die zet even een paar stapjes naar achteren. Maar ik zie hem kijken en hij denkt er het zijnde van lijkt me zo. Maar goed de doeltrap genomen door uh, Courto. Het spel mag gewoon verder. Peck heeft onderschept uh, achterin. Uh, halfweg de eigen helft. Peck uh, nu in balbezit met Saimak. Aan de, rond de middenlijn heeft uh, gespeeld naar Mokoccio. Rond de middenlijn nog altijd. Mokoccio met twee Roda-verdedigers op zijn nek. Maar er uh, komt eruit. Heeft de bal nu gespeeld ook. Maar goed verdedigend werk daar van Mitchell Donald. Die kan overnemen. De Moers heeft de bal. 2 tegen 1. dan opeens voor Roda. Maar van een slechte voortzetting van Frank de Moers. Guus Hupperts liep helemaal vrij aan de rechterkant. Alleen Joost Broers liep daar nog in de weg. En de Moers die schoot die bal tegen Broers op. Maar er komt wat meer vuur in de wedstrijd nu. Roda opnieuw met Hupperts. Aan de rechterkant kan gevaarlijk worden Hupperts. Naar, uh, van Pep, en naar Cali, maar Pek kan daar verdedigen. Inderdaad, via Lachman. Waardoor het na 67 minuten hier in Kerkrade tussen Roda en Pek nog steeds 0-0 is. In Breda zijn ze veel minder lang bezig. Dat klinkt uh, heel gek, hè? Minder lang. Een uh, nachtje raakt dus ook niet live. Korter, kan ook. Ja. Maakt niet uit. 26 minuten zijn ze onderweg en uh, het resultaat is ongeveer hetzelfde. 0-0. Wat dat betreft uh, is het dan weer niet zo heel erg verschillend. En, en jij zit mee te kijken, hè, Ronald? Nou, een toch? beetje, <laughs> een beetje. Ja, ik zou veel. Ja, op zich vind ik dat logisch. Maar jij ziet ook het verschil tussen geel-zwart en zwart-wit, toch of niet? Eh, uh, jawel, jawel. Nou, uh, ik nou. Ze, ze schieten de hele tijd naar de verkeerde kant. Oh, je dat bedoelt dat als, de spelers ja. telkens naar de andere kant. Ja, ja maar ja, dat denk. is uh, eigen aan eredivisievoetbal <laughs> tegenwoordig hoor. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. dan, is, dan is er niks geks aan de hand in deze wedstrijd. Er komt nu een uh, voorzet voor NAC. Die, althans, dat was de bedoeling. Maar er wordt dan toch weer tegen een, uh, een zwart-wit shirt uh, aangeschoten. En bij Heracles wat kunst- en vliegwerk. Het laatste vliegwerk is van Pasveer. Die mag de bal vastpakken. Dus is er is even rust achterin bij uh, Heracles. Ja, die wedstrijd. Op het middenveld echt over vijf meter. Gewoon bij een tegenstander in de voeten. Niks aan de hand, want je krijgt hem over diezelfde vijf meter. Doodleuk, ook weer terug van probeer het nog eens. En uh, dan kun je misschien eens kijken of je toch bij een aanval komt. ze hebben we toch nog een bal tegen de lat zien komen. Op een goede aanval van uh, Herakles over de linkerkant. Via Linsen, die haalde de achterlijn. Klassiek, bal voorgeven. Rosheuvel komt daar voor zijn tegenstander bij de eerste paal. En die moet dan de bal in één keer proberen goed te raken. Dat gaat dan weer net mis. En dat hebben we al een paar keer eerder gezien in uh, deze wedstrijd. De afronding, daar schrijft. Het aan, want beide ploegen hebben nu 200% kansen gehad om een goal te maken. En dat is in het eerste half uur van dit duel nog niet gelukt. Nu buitenspel bij Lintzen. En dan vraag je je ook af, die staat daar al een tijdje. Heb je dan niet door dat die jongens van NAC een paar metertjes naar voren lopen om jou buitenspel te zetten? Nee is er op het antwoord. Dus vrije trap voor de ploeg uit Breda na 27 minuten voetballen. Het tempo is laag. En je moet naar dezelfde kleur spelen, is het advies. 0-0 nog. Go Ahead Eagles verdedigt de voorsprong goed in die kant Ja wat je zegt. Ze zijn het verdedigen, want de NEC probeert wel in de aanval te gaan... Ik wil niet echt lukken. Een schot heb ik gezien van uh, Stoeter. En een uh, schot aan de andere kant. Dat zijn de twee hoogtepunten van de afgelopen 20 minuten. Een schot van Valkenburg dat voor langs ging. Maar ik kijk naar de stand. Ik zei eerder gekscherend een zes puntenwedstrijd. Maar als je als go Ahead Eagles zijnde om je heen kijkt. En je denkt van nou als wij uh, directe de degradatie. Want dat wil je altijd als promovendus wilt voorkomen. Dan is NEC een van je tegenstanders. En uh, nog was het vijf punten. Maar met deze overwinning. Want daar ga ik wel vanuit voor go Ahead, staat nog altijd 3-0. Dat... Dan is het verschil 8 punten en dat is toch wel aardig wat. Nou, misschien dat er nog iets geks gebeurt als uh, Higden de bal heeft voor NEC. Speelt de bal even breed en dan uh, zou er iets leuks kunnen gebeuren. Nog altijd balbezit voor NEC, maar ja, die laatste paas die uh, ontbreekt steeds. Nu is het uh, Palsen die de bal weer heeft opgevangen. Uh, het is niet leuk omdat uh, Go Ahead blij en tevreden is met die 3-0 voorsprong. En eventueel 3 punten en het verder wel voor gezien houdt. En een schot van ver wordt nog aangeraakt. Gaat over de achterlijn en levert een een hoekschap op voor NEC. 71 minuten gespeeld. Staat er altijd 3-0 voor Go Ahead. Waarom hield je eigenlijk op, Andy? Nou, ik dacht, het is altijd leuk om een plaatje te onderbreken. Het is 3-1 geworden. En ik zou bijna willen voorstellen, niet dat ik voor één van de twee ben. ik dan scoort 3-1. Maar ik uh, zou bijna voorstellen, doe dan ook snel 3-2. Dan hebben we weer een hele spannende wedstrijd. Het is een heel klein beetje spannend geworden, Hick. Dan scoort 3-1. Oh, This is with Giovanka. Geldt dat ook voor de doelpunten van de NEC, No More? Uh, nou, ik kijk naar Ryan Koolwijk. Die uh, staat klaar om in te vallen. Je weet het maar nooit, want het is dus 3-1 bij Go Eagles tegen NEC... En uh, ik moet zeggen, uh, Go Ahead laat het er wel erg bij zitten hoor. Marcel Stoeter gaat naar de kant. En Rijn Koolwijk is dat verstandig dat hij uh, ingebracht wordt. Heeft wat pijnscheuten in de knie. Ja, dan vraagt hij altijd uit, af. Moet je dat uh, wel doen? Maar goed, een uh, kwartiertje kan hij het hopelijk wel volhouden. En nog wat uh, elan brengen bij de ploeg van Anton Jansen. Want uh, dat is hard nodig. Hij zal uh, waarschijnlijk zeggen, de tweede helft staan we met 1-0 voor. Maar ja, die drie doelpunten in de eerste helft van Go Ahead binnen het half uur... hebben toch wel voor heel wat schade... Uh, Gezorgd bij NEC. Balbezit voor uh, Go Ahead Eagles. Goed uh, gedaan. Ik uh, vind die jongen aardig voetballen. Schrooien, Een uh, linksback van uh, Go Ahead Eagles. Speelt een hele aardige wedstrijd. De uittrap van uh, Rome was niet goed. En komt bij Higden terecht. Higden. Bal binnendoor. goede bal. Goal. Ga ga richting het doel joh. Maar hij doet dat niet, geeft de bal goed af. Bal terug, doelpunt, het is 3-2. En het doelpunt is gemaakt door Jacob Janscher. Aardige aanval, de wat heet, goede aanval, mooi afgemaakt. En het publiek begint het toch wel een beetje warm te krijgen. Want 3-0 is in een paar minuten tijd 3-2 geworden. En we gaan een hele leuke slotfase, toch nog tegemoet. Er zijn nog 14 minuten te gaan, go ahead, NEC 3-2. Laten we maar weer gewoon naar een normale 0-0 wedstrijd gaan. Roda volle Arman. Nog een kwartier te spelen hier. En ik hoop dat we hier ook een leuke slotfase tegemoet gaan. Ik vrees het erg alleen, want de wedstrijd bloedt een beetje dood. Het is in de tweede helft sowieso niet heel verheffend waar ik naar nou zit te kijken. Weinig kansen nog maar gezien voor uh, beide ploegen. Saimak had er net eentje voor Zwolle. In een saskholm schoot hij op de vuisten van Kuto. Maar Zwolle moet toch meer kunnen profiteren van die man. Meer situatie hoor. De ploeg van Ronjan speelt het gewoon niet goed uit. Ze hebben een mannetje meer, maar ze weten die man te weinig te vinden. Waardoor uh, Roda toch er spaarzaam uit kan komen. Ik kan het allemaal vertellen, omdat het spel uh, al. Een tijdje stil ligt. Flederes die uh, ligt op de grond. Gaf net een voorzet waarop uh, Hupperts net niet kon binnenglijden. Flederes staat nu wel op. Maar het ziet er niet goed uit voor de aanvaller van Roda. Die uh, gaat nu naar de kant. Ik weet niet of hij nog terug kan komen. Maar goed het ligt hier even stil na 77 minuten. Waar de stand nog altijd 0-0 staat. Gaan we even naar uh, Breda. Ook daar 0-0 Frank Wielheid. Inderdaad alleen zijn we hier de 35 minuutjes onderweg. En speelt Heracles de bal achterin even rond. Bruns komt hem daar uh, nu halen op eigen helft. Terwijl nak staat te wachten. Ook zij op hun eigen helft. Dus kan Brun sowieso een paar meter overbruggen. Dat gaat nu goed. Kwanza. Die uh, daar een nee, Rosheuvel is. Dat hij daar een paar goede bewegingen maakt. Punt van de 16 haalt aan de rechterkant. En dan Paas naar het midden. Naar Oet. Die neemt in ieder geval goed aan. Tussen vier uh, Nak spelers. En krijgt hem ook nog uh, vervolgens bij Davidson ingespeeld. Nu uh, Kwanza opnieuw. Oet opnieuw een goede aanname. En zo komt Herakles zeker wel door. Maar de laatste Paas. Daarom breekt het dan aan. Op het moment dat Oet nog een keer wordt aangespeeld. Zit precies Henrico en die grijpt dan op het enige juiste moment in, namelijk als het er echt om gaat. Maar dat was een aardige aanval van Herakles met een klein beetje geluk. Alleen op het laatst niet naar waar het eigenlijk nodig was voor de ploeg uit Almelo in deze wedstrijd. Voor het eerst sinds een tijdje dat de, ploeg, de bal weer een tijdje eventjes in een van de twee ploegen gewoon bleef. Totdat er een, een kansje kwam in dit geval. 35 minuten ruim gespeeld bij NAC Herakles 0-0. Spanning is helemaal terug in Deventer en die outkamp. Gelukkig wel, want het was een hele tijd was er helemaal niets aan. En nu is het inderdaad spannend geworden door twee goede wissels. Drie eigenlijk. Higden, een jongen die heet Jahan Boeks. Dat is een jongen uit Iran, die me zeer goed bevalt in zijn invalbeurt bij NEC. En Ryan Koolwijk, die ook aan de basis stond van de 3-2. Koolwijk die een prachtig paasje gaf op die jongen uit Iran. En toen was het doelpunt daar, het doelpunt van Jantje. Nu is NEC weer in de aanval via de linkerkant, maar kan de bal ja, kan opgevangen worden. De speelt hem eventjes terug. Is het Van Eijden die de bal naar voren speelt. Maar Go Ahead heeft dit aan zichzelf te wijten, hoor. Dat ze zo in de problemen komen. De tweede helft amper meer aan aanvallen toegekomen. En dan ook nog balletjes langs het, achter het standbeen langs. Dat uh, moet je niet doen. Zeker niet als je Marlene Skolder heet. En heel aardig kunt voetballen. Maar juist die fijnzinnige dingen niet uh, moet uithalen. Raakte de bal dan ook kwijt. Een uh, hakje van die jongen uit Iran met de moeilijke naam. En dan zijn er mogelijkheden voor Go Ahead. Go Ahead is weg met Joey Godé. Godé ingevallen in de tweede helft voor Go-Head. Heeft nog altijd de bal met Comboy. Gaat langs Comboy. Dan maakt Comboy een overtreding. Op de punt van het stafschopgebied levert uh, de man uh, Comboy uit Denemarken een uh, gele kaart op. En dan gaan we een vrije trap krijgen op een prettige plek. Ik denk dat ik die van onze eindredacteur Arjan nog wel even mag meenemen. Als de bal ligt op de punt van het strafschopgebied. Aan de rechterkant van het veld. Een vrije trap dus voor Go Ahead Eagles. En dat kan veel gevaar opleveren. Want Kolder kan aardig koppen. En eens even kijken. Zijn de centrale verdedigers mee naar voren? Ja. Bart Vriends en Xandro Schenk. Dat zijn jongens die ook goed kunnen koppen. En dan gaat de bal neergelegd worden. Is het Tureks die erbij staat. Die de bal met links voor het doel gaat zetten. Of misschien wel in één keer op doel gaat schieten. De maker van de eerste goal al na drie minuten. Een enorme blunder van Calle Johnson, de keeper van NEC. Nu dan, in de tachtigste minuut, gaan we de vrije trap krijgen voor Go Ahead. Turuts met de aanloop. Hij neemt een lange aanloop. Een schot door de muur, maar daar staat ook nog een tweede verdediger achter. En die werkt de bal over de zijlijn. Nee, de bal blijft op binnen. NEC gaat in de aanval, maar niet voor lang, want de bal gaat nu via een Go Ahead-speler over de zijlijn. Het staat nog altijd 3-2, maar het is gelukkig spannend... And the West longs the lane, the throne-out boat. Been atop the New York skyline Sailed across the ocean blue Been alone on a desert island And I've been a guru too. Don't you ride her up like that? Don't you ride her up like that? Don't you ride her up like that? She's a real fine lady, don't you see? Don't you write a rock like that Don't you trade a rock like that Don't you trade, a rock like, like that Just a few lady, don't you see I met the girls in every city Every town that I pass through Find one half as pretty Or one with a heart so true Don't you write a like that Don't you write a you'll change your mind You won't find one better Can't you see that love is blind? Don't you write a like Quinn, Clark en Hilman, don't you write her off. Goeie Diekels met de rug tegen de muur, Andy? Ja, don't uh, write her off. NEC moet je ook niet uh, afschrijven. Dus blijkt van na die 3-0, na een half uur, staat het 3-2. Antonia gaat nu naar de kant. Hij wordt uh, gewisseld door Jeffrey Rijsdijk. En dat uh, moet dan een uh, extra zeg maar, verdedigende kracht worden. Hij uh, speelt wel niet in de verdediging. Maar Antonia is niet iemand die uh, mee verdedigt. Hij is ook uh, licht geblesseerd geraakt. En dus komt Rijsdijk erin. We hebben nog zes minuten. En uh, inderdaad met de rug tegen de muur. We zagen zojuist nog een corner die net overgekopt werd door Breuer. En nu. Uh, het handje van Foucault aan Antonia. Antonia maken van een doelpunt en een assist. Heeft dus een goede wedstrijd gespeeld. Uh, Rome heeft uh, de bal uitgetrapt op het hoofd van Godé. Maar Godé schampt de bal, gaat over de zijlijn mag NEC gaan gooien. En zo is die wedstrijd dus opeens heel spannend geworden. En merk je het ook aan de mensen om je heen, het publiek... dat toch wat stil is geworden, af en toe een beetje fluit. Johnson, die speelt de bal nu wel goed. Schoot hem zojuist zomaar over de zijlijn, de keeper van de NEC. En nu gaat de bal naar voren, maar dan wordt hij door de verdediging... door Comboy, zomaar over de zijlijn. En dan kom je niet ver meer. Nog vijf minuten. De spanning blijft. Het is echt zo'n wedstrijd waarin NEC zomaar in de laatste minuten gelijkmaker kan scoren. De spanning is er al de hele avond bij Roda -Pex volle. Is het echt de spanning, Arman? Ja, ik vind het niet van niet Roland. Het is niet dat ik hier ontzettend gespannen zit te kijken naar deze wedstrijd. Die me ontzettend tegenvalt eigenlijk. Het spel ligt nu even stil. Omdat de Moesje een beuk heeft uitgedeeld aan uh, Joost Broerse van PEC. Heel veel bloed opeens te zien op het gezicht van, uh, van Broerse. Er komt een rode kaart ook voor Frank de Moesje. De tweede rode kaart van deze wedstrijd. Vanwege een elleboog aan uh, Joost Broerse. Die uh, bebloed op de grond ligt. De Moesje die in de tweede helft in het veld is gekomen voor pluim. Die deelt volgens uh, Hiegler dus een elleboogstoot uit. Heel veel uh, opwinding nu als Roda JC verder moet met negen man. Bonaventia kreeg natuurlijk ook al rood in de eerste helft. Waardoor het nu 11 tegen 9 is als er nog vier minuten te spelen zijn. We gaan nu even kijken in herhaling of het inderdaad een elleboog is. Nou, ik weet het niet hoor. De moerze die haalt de handen wel naar achteren. Maar het is niet echt een slaande beweging die ik zie. Broersen die loopt er meer tegenaan, waardoor uh, hij nu met dat barbloede gezicht op de grond ligt. En ik weet nou niet of de moerze nu wel willend een elleboog probeerde uit te delen aan Broersen. Ik denk het eigenlijk niet. Dus de tweede rode kaart voor Roda die heel streng gestraft is gegeven door arbiter Hiegler. en Ruud Brood die staat langs de zijlijn en die gelooft niet wat hem overkomt, want het is een beetje alsof de geschiedenis zich herhaalt vorig seizoen ook al een aantal uh, betwistbare rode kaarten die Roda JC toen kreeg. Een aantal werden zelfs ingetrokken daarvan en nu dus weer. Via Bonnevatie en de Mouche die allebei rood kregen. Om overtredingen waarvan ik zeg, nou daar kan je ook geen opgeven. Of misschien is het wel niets. Maar goed, drie minuten spelen nog in Kerkraad. Het wordt nog een hectische slotfase, denk ik zo. Het staat nog wel 0-0. Hoe is het met de hectische slotfase in Deventer? Kansen nog oh, en Lee? Doelpunt, doelpunt, tegelijkmaker gelijkmaker. En weer is het een invaller. Het is 3-3 geworden. Ryan Koolwijk scoort een minuut nadat de bal op de paal kwam. Aan de andere kant, prachtig schot van Godé... En ook de rebound die van de paal terugkwam kon niet binnengetikt worden door Marnisch Kolder. En in de aanval daarna is het een Ryan Koolwijk. Hij was geblesseerd, heeft heel veel last van de knie. Ze Stond aan de basis van de 3-2. En scoort nu de 3-3 van de rand van het strafschopgebied. Met links is Room kansloos. Wat een idiote wedstrijd is dit. Na een half uur 3-0 voor Go Ahead. En na 88 minuten spelen 3-3. En kan het nog gekker worden? Ja, het zou zomaar kunnen. als. Uh, uh, de heeft de bal heeft en nu wel van de bal af wordt gezet. Maar zit blijft voor NEC. Koolwijk, Goede paas naar buiten. Wordt die bal daar opgevangen door Janscher. Janscher trekt naar binnen, moet de voorzet geven. Komt die voorzet, wordt weggekoopt door Vriend. En weer opgevangen door NEC, door Koolwijk. Maar die geeft nu een slechte bal op Comboy. Bal over de zijlijn. 3-3 is de stand. We zitten in de slotfase. Nog twee minuten plus extra tijd. En dan uh, bij die andere spannende wedstrijd. Roda, Pex Wolle. Arman. Ja, je zou toch zeggen dat Pex Zwolle het nu wel moet afmaken met twee man meer dan Roda. Maar het lukt de ploeg nog altijd niet. Nu wel in balbezit aan de linkerkant. Nu met uh, Lachman, de centrale verdediger. Alles en iedereen op de helft van uh, Roda JC. Maar en die houdt kan bij weer een doelpunt. 4-3, go ahead. 4-3, go ahead. En het is volgens mij een eigen doelpunt van Ali Reza. Jahan Baks. de man uit Iran. Hij speelde... Tot nu een goede wedstrijd. Ik denk dat hij er weinig aan kan doen hoor. De bal wordt voorgegeven en als hij hem niet raakt, dan raakt Kolder hem wel. Nee, het is Kolder die de paas geeft naar buiten. Dan komt de voorzet van Rijsdijk en dan is het inderdaad Jahan Baks. Die de bal in eigen doel tikt. En dan is het weer 4-3 voor Go Ahead Eagles. Wat een knotsgekke wedstrijd, zeg. Wat een idiote wedstrijd. Ik zeg erbij: als Jan Baks de bal niet had geraakt. dan was het Joey Godet die hem had binnengetikt. Maar toch, het is een hele leuke wedstrijd. Doelpunt, het doelpunt wordt hier officieel aan Godet gegeven. Maar ik denk dat het Jan Bakash is. Het is een idiote wedstrijd. Laatste minuut is begonnen. 4-3, Go Ahead. Kijk of Roda er toch nog een kan maken met negen uh, Met negen, man. Met negen Arman. man. Nou ja, ik betwijfel ik het nu wel Peck weer in balbezit. Met Mokoccio. Veel ruimte voor een schot, Mokoccio. Maar hij wacht. Geeft de bal naar de linkerkant. Naar Aschente. Kan die een voorzet geven. Doet die Benson. Kan daar net niet aan de bal komen. De spits van uh, Peck Zwolle. Het is Mark Heuscher in de ploeg gekomen voor Flederus. Die geblesseerd uitviel. Wat last van zijn schouder had. Die daar kan uitverdedigen. Of het is Biemans, moet ik zeggen. Waardoor Peck nu de corner mag gaan nemen. Er wordt heel veel troep vanuit het publiek gegooid. Op het hoofd van Saimak. Nee, of in de buurt van het hoofd van Saimak. Maar goed, de corner wordt wel genomen. Hiegler laat het allemaal doorgaan. Komt de hoekschop. Die gaat naar Gravenbeek. Ook een inval aan de kant van Peck. Maar Hiegler legt het spel even stil. En hij gaat, gaat hij de wedstrijd naar staken. Ja, hij gaat de wedstrijd staken. Omdat er heel veel uh, spullen vanuit het publiek werden gegooid richting de spelers van Pexwolle. Veel onvrede hier uh, in Kerkraden vanwege de beslissingen van die scheidsrechter. Waardoor hij de wedstrijd een minuut voor tijd stillegt. Dennis Hiegler, de scheidsrechter, Peck Zwolle spelers die uh, gaan naar hem toe. Roda-spelers ook en die zeggen: wat is er nou aan de hand? Waarom doe je dit? Maar uh, Hiechler, die uh, blijft bij zijn besluit. Hij legt het spel stil. De spelers gaan nu richting kleedkamer. En ik vraag me af hoe lang deze onderbreking dan nog gaat duren. En of de wedstrijd gewoon weer hervat kan gaan worden. De spelers gaan nu naar binnen. De wedstrijd ligt hier dus stil bij Roda tegen Peck. Nou, in Deventer wordt er nog wel gevoetbald, hè Andy? Ik dacht het wel. Dan ligt hij niet stil. En niemand zit stil. Want het is bloedspannend. Het is 4-3 voor Go Ahead Eagles. We hebben vier minuten extra tijd. Daar zijn een aantal seconden nu van voorbij. Als het uh, uh, bal bezit. Eens even kijken wat de bal is een tijd in de lucht. Nog steeds. Maar gaat nu over de zijlijn. En het laatste raakt door Comboy. En dan mag uh, Go Ahead gaan gooien. Nou, nou, nou. Wat een wedstrijd zeg. 3-0, 3-3, 4-3. Dat zijn toch uh, wedstrijden die je niet al te vaak mee uh, mag maken. En dat in het mooie Deventer aan de vetkamp staat. De inworp voor Go Ahead Eagles. Is voor Amevoor. Ame voor gooit de bal naar voren. Maar wordt meteen weer teruggebracht door NEC. Aan me voor raakt raakte al nog een keer, maar dan is het aan de rechterkant, uh, aan de linkerkant is het uh, Jacob Janscher die.. Uh... De bal naar voren werkt. Wordt door Ahead verdediger. Door Amarvoor over de zijlijn gewerkt. En dan mag er gegooid worden door NEC. En dat gaat ver gebeuren. Alles en iedereen zo'n beetje in de buurt van het Stapshof gebied. Bal richting Paulsen. Wordt doorgekoopt. En voor de voeten van die jongen uit Iran. Nog een keer schieten. En dan schiet hij op benen van de verdediging van Ahead Eagles. Van Godé. En Godé schiet de bal naar voren. En rent er zelf achteraan. Dan moet Breuer uitkijken. En dat doet hij niet. En dan geeft hij de bal zomaar aan Marnis Kolder. Kolder, bal de diepte in. Na nou, invallen Rijsdijk. Rijsdijk die de bal voorgaf bij die uh, 4-3. De bal gaat over de zijlijn. En mag uh, Go Ahead gaan gooien. Ik kijk op mijn eigen klokje. En ik zie dat er twee minuten van extra tijd voorbij zijn. Gaat er uh, ingegooid worden door Go Ahead Eagles. En doen dat uh, natuurlijk heel langzaam bij een 4-3 voorsprong. Heel belangrijk deze overwinning als Go Ahead die uh, binnenhaalt. Gaat er gelopen worden naar de zijlijn. Daar ligt de bal nu. En dan wordt de bal over de zijlijn uh, gespeeld. Bij de cornervlag. Door go ahead wordt de bal snel gegooid door Koolwijk. Wordt de bal weer over de zijlijn gekopt. En mag Koolwijk weer gooien. Doet dat naar voren. Krijgt hem terug, Koolwijk. Schiet de bal naar voren. Maar bereikt alleen maar een tegenstander. In dit geval Alexandro Schenk. Die gaat terug naar Rome. Rome met de lange bal naar voren. Richting Marnis Koolder. Die wint het komt nu wel. Maar de bal gaat over de zijlijn. En dus mag NEC gaan gooien. Zitten we in de slotminuut van de extra tijd van deze wedstrijd. Is de bal bezit voor Breuer. Die geeft aan. Ga naar voren allemaal. Dan ram ik hem wel naar voren. Dat doet hij maar. Hij schiet hem laag. En dat is geen goede bal. Dat kan er overgenomen worden door Joey Godet. Goede invalbeurt. Speelt hem naar Rijsdijk. Rijsdijk aan de linkerkant van het veld. Passeert zijn tegenstander Comboy. Bomboy maakt een overtreding, hij krijgt geen gele kaart. En dat is maar goed ook, want hij heeft er al eentje uh, van de scheidsrechter, die uitstekend was, Björn Kuipers. En dan krijgen we nog een vrije trap voor go Ahead Eagles in de slotseconde van deze wedstrijd. Ja, niemand wil hem nu komen nemen. Nou, dus het is weet je wat, ik ben nog fris. Ik ben laat ingevallen, ik heb een leuke voorzet gegeven. Ik neem hem wel, hij neemt hem naar Kolder. Kolder heeft de bal met die lange stengels van hem, ex-Groningen. Net als Rijsdijk overigens, gaat de bal over de achterlijn? Nee, maar wel overgenomen door NEC. Maar weer is het Joey Godet die ertussen zit. En kan de Rijsdijk de bal spelen. Raakt hem wel kwijt. En dan Koolwijk. Kan hij wat mee doen? Nee. De bal gaat weer naar Go Ahead Eagles. Naar Marnix Kolder. Uh, bij de achterlijn. En die gaat nog een aardige beweging in huis halen. Nee, via hem gaat de bal wel over de achterlijn. En dan kijk ik naar Björn Kuipers. Die fluit nog niet af. Dus we krijgen nog één aanval van NEC. 4-3 staat het in deze wedstrijd. De laatste aanval gaat door Johnson. De keeper van NEC. In gang worden gezet. Daar komt zijn uh, trap. Die is hard en ver. En die kijkt naar Kuipers. Die pakt al zijn fluitje. En die zal zo goed als zeker gaan afluiten Als Breuer nog een keer de bal heeft. En dan zegt Kuipers het is genoeg. Een gevecht is het geworden uiteindelijk. Waar het na een half uur 3-0 was. Werd het opeens in de tweede helft. 3-3 bij Go Ahead NEC. Maar is het uiteindelijk toch nog in het voordeel van de thuisvolge geëindigd. 4-3 Go Ahead haalt een hele belangrijke overwinning. En NEC dieper in de zorgen op de laatste plaats. Go Ahead Eagles, NEC dus 4-3 voor het eerst sinds uh, eind augustus 1985. Zeven goals in de Eredivisie in de Adelaarshorst. Toen eindigde Go Ahead Eagles Utrecht, FC Utrecht, in 4-3. Het is inmiddels rust, zult u hebben begrepen, bij NAC Herakles. En Roda Pexwolle had al lang afgelopen moeten zijn. Maar ja, die ging een minuut voor tijd de kleedkamer in. En daar zitten ze nog steeds, Arman? Inderdaad, daar zitten ze nog steeds. Uh, Hiegler uh, blijft even binnen met uh, de beide elftallen. Hij legt het uh, spel stil... Na die tweede rode kaart voor Roda JC, voor de Moege, was er heel veel ophef vanuit de tribunes. Veel spreekoren en het ontaarde uiteindelijk in een hoekschop van Zwolle. Waarbij heel veel plastic bekertjes richting de Zwolle spelers werden gegooid. En toen vond Higler het wel goed en legde hij de wedstrijd dus stil. Een minuut voor de 90 minuten er dus op zaten. Die plastic bekers zie ik nog allemaal liggen daar rond de hoekvlag. De speaker die riep net om, terwijl we met z'n allen wachten luisteren we even naar gezellige muziek. Dus de stemming zit er op zich nog wel goed in in uh, Kerkraden. Terwijl het gras nog even op orde wordt uh, gebracht hier door de terreinknechten. Het is allemaal wel uh, tot bedaren gebracht, denk ik. En ik uh, schat in dat uh, Hiegler nog een... Uh, nu nog 15 gaat wachten voor hij de ploegen weer het veld op gaat leiden. Higler die dus een heel ongelukkige wedstrijd fluit. Niet alleen de twee rode kaarten waar je op zijn zacht gezegd over kan discussiëren. Voor Bonavacia en de Moege. Maar ook andere overtredingen. Hij floot voor elk duwtje wat hij zag. De fluit geen sterke wedstrijd. Terwijl de spelers nu al het veld op gaan komen. Beide elftallen komen nu weer terug. Higler die vindt dat de verkoelingsperiode lang genoeg heeft geduurd. Ruud Brood die de hele wedstrijd al kijkt wat hem overkomt. De trainer van Rode JC die, uh, gaat uh, voorop in de parade. Ron Jans die loopt daar met hem mee. Die uh, gaat nog even buurten bij de bank van Rode JC. Maar uh, hij gelooft het wel. Want, uh, er is ook wat onvrede tussen Brood en Jans. Want die twee zijn al de hele wedstrijd met elkaar in discussie. Maar Jans, die, die gelooft het wel, die gaat nu gewoon even terug naar zijn eigen dugout. De ploegen staan uh, nog niet op het veld. Oh, Ik dacht al even dat ze terug waren, maar ze blijven nog gewoon achter in uh, de kleedkamers. Het, uh, het duurt nu al een minuut of tien, uh, de staking hier in uh, Kerkrade En uh, het zal misschien nog wel eventjes gaan duren. Roda Peck staat dus 0-0, maar ligt ook nog altijd stil. It might seem crazy Happy van Pharrell Williams. Uh, hoe is het bij Roda Peck Nog steeds alles in de kleedkamer, Arman. Ja, nog steeds alles in de kleedkamer inderdaad. Er was net uh, wat verwarring omdat op de beelden te zien was dat de spelers uit de kleedkamer kwamen. Maar we bleken gewoon naar uh, beelden uit uh, de rust te kijken. Dus de spelers bij de elftallen en de scheidsrechter Hiegler zitten nog allemaal uh, in de kleedkamer. En uh, er is nog weinig activiteit te zien. En hoe dat houdt het ze publiek eruit zich? Gaan komen. Nou, het publiek houdt zich redelijk stil. Er waren wel uh, wat kwetsende koren voor de scheidsrechter al sinds de eerste rode kaart voor Bonavatia. Maar het is nu wel uh, redelijk rustig in uh, Kerkra. Dus ik denk niet dat de wedstrijd uh, permanent wordt stilgelegd hoor. Ik schat in dat Hiegler uh, toch zeker over een minuut of 10, 15 wel weer uh, terug gaat komen op het veld. Maar goed, dat is nu nog niet het geval. Het ligt uh, nog altijd stil in Kerkraden. En de speaker, wat heeft hij gezegd tot nu toe? De speaker uh, die heeft de muziek even stilgelegd hoor ik. Want die is er niet meer. Nee hij zei net even dat uh, hij riep op tot sportief gedrag van het publiek. Dat heeft hij al een paar keer gedaan. Gezegd uh, dat we hier allemaal niks aan hebben als uh, de mensen hier op de tribunes doorgaan met die spreekkoren. En uh, daar lijken de supporters van Rode zich uh, wel een beetje aan te houden. Want het is nu toch wel wat rustiger geworden. Het is wat bekoeld in Kerkraden. Wednesday. Stopped into a church. I passed along the way. Scheidsredder Hiechler bij Roda dag. Even de mamma's en de papa's afwachten. Dan loop ik het veld weer op. Armo. inderdaad keurig de plaat had gewacht. En hij heeft beide elftallen nu weer het veld opgestuurd. Als het arbitrale kwartet ook het veld op komt open. Nu er een hels fluitconcert losbreekt vanaf de tribunes in Kerkrade. Net kwam algemeen directeur van Roda, Marcel van der Bunder, het veld op. Om het publiek even toe te spreken en te zeggen dat ze zo weer gingen beginnen. Maar hij riep het publiek ook op om sportief te blijven. Om geen dingen op het veld te gooien wat dus net gebeurde. En we gaan kijken of het publiek zich daaraan houdt. Want het spel gaat hervat worden met die corner waar het allemaal door begon. Die staking aan de linkerkant van het veld. Saimak loopt nu weer naar de hoekvlag en even kijken of hij wat dingen naar zich toe gegooid krijgt. Nee, het valt, nou daar komt iets. Ik zie wat vliegen. Ja, het land weer naast hem hoor. Maar goed, het is maar één die De corner is genomen. We zijn weer begonnen in Kerkrade. De hoekschop voor Peck. Wordt weggewerkt door Kuto en uh, misschien Hupperts voor Rode JC nu aan de bal. Nee, Peck kan uh, uitverdedigen. De 90 minuten zitten er inmiddels al op. Ik heb geen idee hoeveel blessuretijd erbij komt. Heb ik nog niet gezien van de vierde man. Maar dat wordt zo waarschijnlijk nog wel omgeroepen als Peck mag ingooien. Rode JC-spelers, uh, Soutouin en Donald... Pept het publiek net nog op van we kunnen hier nog een resultaat halen. Ondanks dat we met negen man spelen hier tegen Peck. Peck in balbezit. Zoekt Spits Benson die het strafsoeggebied in komt lopen. Maar Biemans kan daar uitverdedigen. Weer Peck, afvallende bal. Ronald, zei je wat? Of, uh... Nee, daar gaan we. Linkerkant van het veld. Peck nog altijd nu met uh, Labiele. Speelt in op Benson. Uh, op de uitgezeten door Biemans. Maar uh, Labiele blijft in balbezit nu. Spollen nog altijd. Roda nog niet de bal gehad sinds de hervatting. Vijf minuten blessuretijd komen erbij. Geeft de vierde man nu aan. En Peck nog altijd aan de bal met Van Polen, de rechtervleugelverdediger, vleugelverdediger. Schiet tegen Van Peppe op, Van Polen. Mag de ingooi gaan nemen. Terwijl er wat gedoe is daar rond de zijlijn, maar Hiechler die gelooft het wel. Die hoopt dat deze wedstrijd snel afgerond kan worden. De, de, de voorzet nu van Mokoccio kan daar ingekopt worden. Leek het. Door een aanvaller van Peck. Door Labiele was dat. Maar die kopt die bal makkelijk in de handen van Kuto. Die daarop dus redding kan brengen. De doeltrap nu genomen door Kuto. Naar de linkerkant naar Heuscher, de invaller. Overtreding gemaakt vindt Hiegler. op Heuscher door Van Polen. Vrije trap dus voor Roda JC. Daar wordt de tijd voor genomen. Hoewel Peck die bal even snel wil inleveren bij Roda. Maar Klies die doet dan iets geks. Nou ja daar komt die bal dan. Roda mag de vrije trap gaan nemen via Heuscher. Terwijl Ruud Brood, de trainer, aanwijzingen roept naar zijn ploeg. De vrije trap. Misschien wat ruimte voor Hupperts. Ranssask op gebied. Hupperts kan niet schieten. Hij heeft twee man voor zich. Gaat dan liggen. Maar Hiegler die dat weg. En dat lijkt me wel een terecht beslissing van deze scheidsrechter... Die dus een ongelukkige wedstrijd fluit twee rode kaarten uitdeelde vandaag in Kerkrade voor twee spelers van Roda Bonaventia en De Peck heeft de bal halverwege de helft van Roda in de as van het veld met Klijs. De Pol probeert een steekpaas te geven naar de rechterkant naar Gravenbeek ook een invaller aan de kant van Peck heeft de onzichtbare Stef Nijland vervangen. De ingooi voor Gravenbeek aan de rechterkant van het veld. Die gaat naar achteren moet hij ook. De lachman heeft nu de bal voor Zwolle gaat terug naar Gravenbeek aan de rechterkant. Die wil een voorzet geven denk ik van Peppe probeert daar tussen te zitten. Maar Gravenbeek die gaat dan weer terug naar Lachman. Die draait de bal wel het strafschopgebied in. Maar Roda kan daaruit verdedigen. Bal nu weer terug bij Lachman. Als er één ploeg gaat winnen vandaag nog, dan is het denk ik pek. Want met 11 tegen 9 heeft die ploeg toch echt wel het voordeel nu. Gravenbeek probeert de bal het strafschopgebied in te spelen. Benson kan niet aan de bal komen, hij draait weg. Bij uh, Luiks is dat en hij schiet ook wel op doel. Maar uh, via Luiks gaat die bal over de achterlijn een paar meter naast de goal van Filip Kuto... Waardoor Pekken ingooien een hoekschop mag gaan nemen. Als er ongeveer nog twee minuten te spelen is, schat ik in van die vijf minuten blessuretijd. Een van de laatste aanvallen dus voor Peck Zwolle met een hoekschop. Aan de rechterkant, genomen door Aschente, komt die hoekschop. Kan er iemand koppen? Nee, het is Couto. de doelman van Roda. Die de bal daar wegstomt uit zijn doelgebied. De afvallende bal is natuurlijk wel voor Peck Zwolle. Dat twee man meer heeft in de wedstrijd. Mokoccio heeft de bal teruggebracht nu naar Clich. In de as van het veld halverwege de helft van Roda. Maar uh, Roda die uh, verdedigt daar als in een handbalverdediging. Waardoor uh, Pector er niet helemaal doorheen komt. Mokotjo nu aan de bal. Die uh, wil richting Strafgoed bieden. Daar komt die bal nu. Maar uh, daar wordt weer uh, goed ingegrepen door Kees Luiks. De centrale verdediger die dus de tweede helft uh, in het uh, veld kwam. Voor uh, Christian Neem met de spits. Luiks heeft die bal weggewerkt. En Peck mag weer een nieuwe aanval gaan beginnen. Als er, denk ik, nog een minuutje te spelen is. Heel veel meer zal het niet zijn voor Peck Zwolle. De ploeg van Ron Jans. Dat zo graag wil winnen hier. De eerste zege zoekt sinds 24 augustus. Maar het lijkt er wederom niet van te komen. Want Van Peppe heeft daar een goede ingreep in huis. Waardoor Zwolle weer helemaal terug moet. En nu in de as van het veld nog één keer naar voren mag. Van Hiegler met Lachman. De centrale verdediger verlegt het spel naar de linkerkant. Naar Labiele. Met. Twee Roda-verdedigers daar. Kan die bal bij Benson komen? Nee, dat lukt niet. Nu dan misschien wel Benson? Nee. Het is Suchouin die daar uh, zijn lichaam in de strijd gooit. En dat duel wint van uh, Benson. En die bal dan uh, uitverdedigt. Waardoor Peck halverwege de eigen helft nu mag ingooien. Hiegler die kijkt nog niet op zijn horloge. Hij laat nog even doorspelen hier. Als er toch zeker vier van de vijf minuten blessuretijd erop zitten. Zwolle nog één keer naar voren mag. Naar via de rechterkant. Saimak tegenover Van Peppe. Van Peppe die verspeelt de bal daaraan. Van Polen kan hij doorkoppen. Maar nee het lukt niet. Saimak probeert te schieten dan. Maar Roda kan uitverdedigen. En wij gaan naar Frank Wilaert. Want in Breda is er gescoord. Nak is op 1-0 gekomen uit een hoekschop. Beginfase tweede helft is het Poepon die bij de eerste paal komt. En hem daar binnenwerkt achter de doelman van Herakles Remco Pasveer. Prima hoekschop bij de eerste paal. Uitstekend goed laag doorgekopt eigenlijk is het door Poepon. In de, in de korte hoek daar waar Pasveer wel staat. Maar niet geloof dat die bal daar zomaar binnen kan vallen. En dus eigenlijk een beetje half ingrijpt. Poepon die uh, daar uh, thuisploeg op 1-0 brengt tegen Herakles. En dat is wel een beetje wat deze wedstrijd nodig had. Dat er eindelijk is een keer wat ging lukken bij een van de twee. Dat ging goed in de beginfase van uh, de eerste helft. Daarna hebben we niet meer zo gek veel gezien tot deze goal van Poepon dus in Breda. En we gaan weer, denk ik, terug naar Kerkrade. Ja. Inderdaad, daar uh, is het nog steeds niet afgelopen. Hiegler uh, laat het spel nog even doorgaan. Als Zwolle nog één kansje kreeg via La Biele. Maar uh, die schoot de bal over de achterlijn. Waardoor Roda nu een uh, doeltrap mag nemen via Couto. En dan gaat Higler, denk ik, fluiten. Dat doet hij inderdaad voor het einde van deze wedstrijd. Er is vreugde op de tribunes in Kerkrade. En dat is natuurlijk ook wel logisch. Want Roda beëindigt... De wedstrijd hier met 9 man. Na een rode kaart voor Bonavacia in de eerste helft. Voor de Moeze in de tweede helft. Het eindigt hier in 0-0. Maar we gaan nu weer naar Frank Wilaert. Ja, 1-1, want uh, het gebeurt allemaal in de beginfase van de tweede helft. Het is niet zo verbazingwekkend dat de goal wordt gemaakt door Oet. Die staat op de doellijn zo'n beetje. Volgens mij krijgt hij de bal van Bruns en dat was al een combinatie. Ik denk de twee minuten geleden voor uh, Heracles toen was het eindstation Bruns... die een prima schot losliet met zijn linker toen voor uh, Ten uh, nog goed te redden. Maar deze, daar is geen eer meer aan te behalen. Inderdaad, het is... Uh Bruns vanaf nee, het is Linsen vanaf de achterlijn die dat uitstekend doet. De bal daar neerlegt voor Oet en dat is echt een spits met een neusje voor het goede moment en de goede plaats. En hij krijgt zijn grote teen precies op tijd tegen de bal. Hij maakt zijn vierde goal van het seizoen. In twee wedstrijden doet hij dat en hij zorgt ervoor dat Heracles op 1-1 komt binnen een minuut. Nadat Nak op 1-0 dacht er uh, te zijn gekomen. Dat was ook zo, alleen heeft het van die voorsprong dus heel kort kunnen genieten in de beginfase van de tweede helft. We zijn 51 minuten onderweg in dit duel 1-1 in Reda. Roda Pek heeft heel lang geduurd. Er zijn geen doelpunten gevallen. 0-0. Iedereen nu van het veld af, uh, Armand. Nou, nog niet. De spelers van Roda doen nog, bedanken nog even het publiek. Hiegler, de scheidsrechter, de man waar het allemaal over zou gaan na afloop van deze wedstrijd... ...is wel het veld afgestapt. Bekroond met een uh, fluitconcert door de supporters hier in Kerkrade. Hiegler was de man van de wedstrijd eigenlijk, de scheidsrechter. Hij gaf rood aan Bonavacia en aan de moeje van Roda... Peck kreeg nog een strafschop in de eerste helft. Kwam voort uit die rode kaart voor Bonaventia, Maar die strafschop ging naast via Ascente. Het eindigt hier dus een 0-0. Maar er is denk ik genoeg om over na te praten. We gaan uh, terug naar Frank Wielaert-Nak uh, hier eigenlijk. Is dus wat daar gebeurt ook uh, heel veel in korte tijd. Ja, dat werd ook tijd, zullen we eerlijk zeggen. Want de eerste helft was uh, op de eerste paar minuutjes na... Uh, eigenlijk het aankijken nauwelijks waard zo weinig uh, gebeurde. Hè? Het was uh, niet echt de moeite. Je had rustig drinken eten kunnen gaan halen. En als je dat had gedaan dan was je er goed bij gaan zitten in de tweede helft. En dan weet je dat het 1-1 is. En dan heb je al heel veel uh, aardige dingen gezien. En nu Kwakman die zomaar even doorkomt uh, op de helft van uh, Heracles. Het lijkt alsof de wedstrijd serieus is Oei! Daar waar Sarpong een voorzet wilde gaan geven met zijn linker. Maar hem tegen zijn eigen rechter enkel aanschiet. En dus gaat die bal over de achterlijn. Pasveer kan een doeltrap gaan nemen. Het tempo is omhoog gegaan. En dat doet de wedstrijd goed. Want daardoor komen we al een paar keer gevaarlijk voor beide doelen uit. En uh, heb ik al gezegd dat Bruns een goed, uh, goede schietkans heeft gekregen? Goede redding ook van uh, Ten Rauwelaar op dat schot. Maar daarna vielen er dus die uh, twee goals: eerst die uh, van Poupon en daarna die van Oet. 1-1 de stand. Een vrije trap nu gegeven aan Nak. Halverwege de helft van Heracles. De vrije trap gaat genomen worden vanaf de linkerkant. Daar bemoeit zich. Uh, altijd dezelfde man mee. Jordi uh, Buis. Hij kan uh, links en rechts trappen. En hij gaat dit uh, met zijn rechter doen. Hij uh, kan die bal uitstekend laten indraaien. Dat zijn gevaarlijke momenten. Maar uh, achterin weggekopt. Prima gedaan door Bruns. Moet wel een hoekschop toestaan. En daar begonnen de problemen mee in deze tweede helft. Dus even scherp zijn met Verbeek die die uh, hoekschop gaat nemen. Wil dat uh, redelijk vlot gaan doen. Want hij maakt haast om uh, in die hoek te komen. Na 53 minuten en dan uh, kijken of hij iemand kan uh, bereiken van zijn eigen ploeg. Nee, Rienstra is degene die uh, wegkopt achterin bij uh, Herakles. Dat kan gaan counteren nu en dat doet het ook uitstekend. Lintzen vanaf de linkerkant. 1 tegen 1. Het is 3 tegen 3 in zijn totaliteit. Lintzen legt de bal breed op Rosheuvel. Die raakt al een keer de lat en nu... Uh, Raakt hij helemaal niets? Ja, iemand in de tribune. Want hij schiet de bal een paar meter over de goal van Jellet en Raula heen. Een goede counter van Herakles. Niet goed afgerond door Rosheuvel in de eerste helft al een keer ongelukkig. Omdat hij een goede kans tegen de lat aanwerkte. En die bal via de onderkant van de lat weer het veld instuitte in plaats van in de goal. Dan moet je dan toch een klein beetje geluk bij hebben. Dat had hij op dat moment niet. Doeltrap voor Jellet en Raula, nu Nak. Die uh, weer een aanval gaan opbouwen. Op de een of andere manier. Als ze naar hun fanatieke aanhang toespelen. Is het toch een ander nak. Zelfs in eigen stadion. Als dat ze de andere kant op spelen. Kwakman krijgt de bal tegen zijn rug. Nogal ongelukkig. En dus een schot van Bruns. Die uh, even naar de rechterkant wijst. En zegt tegen Rosheuvel. Ik zag je wel. Maar ik dacht ik ga hem proberen het ter rouw laten verrassen. Dat laatste lukte uiteindelijk dus niet. En dus kan Nak uitverdedigen. Nou, de beginfase van de tweede helft. Dat belooft veel voor de rest van de wedstrijd. Gelukkig maar, het is 1-1 in Breda. Twee wedstrijden zijn afgelopen. Roda Pekstvollen met een hoop rumoer. Werd het uiteindelijk 0-0. En Go Ahead Eagles versloeg NEC met 4-3. Tot zo naar het NOS Journaal met Juri Stubenitski.